En Chaka Khan wat mij betreft altijd toch? Dit was samen met Rufus. Rufus en Chaka Khan en hun allereerste hit uit 1975. Once you get started. Goeie avond, welkom bij een nieuwe break de week. Het is 8 mei 2019. 5 over 9. Het is die avond die je wist dat zou komen. Het is Ajax tegen Tottenham Hotspot. Maar uh, ja, dat doen wij. Uh, wij wij trekken er ons helemaal niks van aan. Nee, wij gaan de komende twee uur gaan we gewoon lekker frikken, lekker funken, lekker sol uh, funko disco en af en toe een mespuntje jazz draaien. Uh, dus dit is uh, de, de, anti, uh, anti, de, ja, de grote anti-voetbal show. Dus als je niet van voetbal houdt, dan, uh, dan zit je hier goed. Want tot 11 uur vanavond is dit Break de Week met de beste ja, sol funk, disco en af en toe een mespuntje jazz. Woofers Shaka Khan, um, Dit was dus uh, Once You Get Started. Ze heeft ook een nieuwe single uit. Die heet, uh, nee niet Shine, die heet I Put A Spell On You. Dat is, ook, uh, dat is die cover. Nieuwe cover is dat. Die mag je overslaan. Maar ze heeft ook een nieuw mini-album uit, Hello Happiness. Maar daar staan wel een aantal aardige liedjes op hoor. Goedenavond, dit is uh, Breek de Week met nu George Duke en Shine On. Dat blijven shinen. George Duke. Vooral bij begin jaren 80 had hij wat leuke platen uit. Ook Reach Out kwam een, uh, een jaar later. Dit stond op het, op het album Dream On. George Duke. En Shine On. Aan, deze, aan dit begin van, een, uh, van deze nieuwe break de week. Vorige week uh, heb ik de uitzending opgenomen. Tegen niemand zeggen hè. Ik was ik even midweek op vakantie. Ah, het is nu weer helemaal live hoor. Ja, zo meteen zijn we op, op tv te zien, dat dus heb ik bewijs. Nicole Cloud. And Don't You Want My Love Haar enigste hit uit uh, 1986 Daarna hebben we nooit meer uh, iets van haar uh, vernomen Werd wel een, uh, een top 10 hit Daarvoor uh, George Duke en Shine On Beste man overleed in uh, 2013, hij is niet meer Je hoorden dit in uh, Break The Week En als je luistert ja, dan ben je een van de weinigen Want vanavond is uh, Ajax tegen Tottenham Hotspot En wij mogen Hotspot zeggen Um, maar af en toe dan draaien we ook iets nieuws. Dit is de Ashton Jones project uit uh, Brittannië. Good thing guaranteed. Aston Jones Project. Zo heet het. Ja, zo heet in ieder geval uh, de, het orkest wat je zojuist hoorde. Komt uit uh, de overkant, uh, ja, uit uh, Noord-Brittannië. Ja, daar, daar komen ze zo vandaan. Ze hebben een uh, EP -page uitgebracht met drie liedjes. Good Thing Guaranteed, Prelude en uh, Sadie Mary. En dit was uh, Good Thing Guaranteed. Een nieuwe zin van de Aston Jones Project. I just love the way you do You hear me Cause I need you Love can't turn een grote hit uit de ethisch. Top 10 uh, met jaren 80. Falling Jack Master Funk. Die en uh, Love Can't Turn Around. En wie was ook uh, weer de zanger uh, op deze plaat? Dat was Daryl Pandy. Ik had het to toevallig uh, nog uh, nou, laatste, nou, deze week nog over. Uh, om net als pap. Uh, maar de zanger. Daryl Pandy. Allebei leven ze inmiddels niet meer. Maar Daryl Pandy er was een hele brede opgezet. Ja, het was een uh, forse, forse man, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, Soul to Soul dan. Die ken, je, die, die ken je. Die ken je. Van Back to Life, Get Alive, Keep on Moving. En dit liedje. Dit uh, was in was dit een top 10 hit. Maar compleet vergeten. Hoor je nooit meer? Soul to Soul. En het dreams. A dream. Ladies Night, op de lokale onderkoren, heeft alles te maken met het, uh, met het voetbal, hè. Ajax tegen Tottenham, uh, hotspot. wij mogen hotspot zeggen, Hotspot en hotspot. maakt ons niet uit. Soul to Soul en uh, A Dream A Dream, compleet vergeten, maar wel heel lekker. Daarvoor uh, Farley Jack Master Funk en uh, Daryl Pandy dus, dat is de zanner, Love Can Turn Around. Ik ga je iets nieuws laten horen. Ik heb hem vorige week voor het eerst gedraaid. Het is van een orkest genaamd Salt. Afgelopen vrijdag kwam een debuutplaat uit. Die heet Five, gek genoeg. Totaal niet overzichtelijk, maar goed. Dit is de nieuwe single don't waste my time, die is lekker. Jesus. Lekker liedje. Vorige week ook gedraaid, en sinds vrijdag is het nieuwe album uit. Het debuutalbum van Salt. Kijk genoeg heet dat album 5. Maar dit is wel een heel uh, lekker liedje wat daar uh, vanaf komt. Don't waste my time. Even, even, ja, even luisteren van hoeveel, hoeveel sterren hij krijgt van deze man die hier naast me staat. One, two, one, two, three, four. Vier sterren. Oké, Vier sterren. Nou, van mij krijgt hij er vijf hoor. Lekker nieuw liedje van Salt. Don't waste my time. Oh, Jonas, this is lekker. Even back to the 70s. Uit 1976. Drie goede vrienden van mij. Ze Earth, Wind and Fire. This is Saturday night. The chase a pain. There Iedere woensdagavond van 9 tot de 11, twee uurtjes frieken, alleen maar soul, funk, disco en af en toe een mespuntje jazz. Oh, oh, hier is heel gezellig, jongens. Hier is gezellig. Earth, Wind and Fire, het kwam van het album Spirit. In 1976, toen hadden ze net in Nederland een eerste hit. Uh, dit was Saturday Night. En ze bestaan nog steeds, hè. ze bestaan gewoon al uh, 50 jaar. Dit jaar bestaan ze exact 50 jaar. Niet meer helemaal in de originele bezetting, maar toch, ik vind het knapig. Ja. Earth, Print of Fire, Saturday Night. Er zijn veel platen over gemaakt. Zullen we even een paar achter elkaar doen? Deze onder andere van Frank Sinatra. Saturday night is the loneliest night in the week. Cause that's the night that my sweetie and I used to dance cheek to cheek. I don't mind. Sunday night at all, cause that's the night friends come to call, and Monday to Friday go fast, and another week is past. But Saturday night is the loneliest night in the week. I sing the song that I sang for the memories I usually seek until i hear you at the door until you're in my arms once more saturday night is the loneliest night of the week night is the loneliest night of the week, I sing the song that I sang for the memories I usually see, until I hear you at that door, until you're in my arms once more, Saturday night is the loneliest night of the week.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 Saturday Night is the loneliest night of the week. Irving and the fire daarvoor met Saturday Night. Zullen we er nog eentje doen? Nog even één uh, zaterdagnachtplaat? Om pas een beetje ja, vooruit te blikken op het weekend. Wel zo lekker hè, want ja, het is maar pleurens weer. Dit weekend wordt het al ietsjes beter. Oliver Cheerman, get down Saturday Night. Lekker is dit, hè? 1983. Oliver Cheateman en uh, Get Down, Saturday Night, werd geen hit in Nederland. Wel um, de versie die uh, Room 5 uh, later maakte in 2003, dat werd een enorme hit. Uh, nummer 2 in de top 40, Make Love, Room 5, niet te verwarren met room, My Room 5. Um, dan vraag je je natuurlijk af, ja, door wie werd hij dan uh, van de eerste plek gehouden? Dat is dan weer jammer, dat was Step Right Up van Jamai. Maar ja, wij gaan hier uh, lekker voor het origineel. Room 5, Oliver Cheatman en Make Love. Of nee, dat zeg ik niet goed. <laughs> dat is dus de hitversie, dit was uh, de originale afname uit 1983. Oliver Cheatman, Get Down, Set In and Night. Even wat zaterdagnachtplaten achter elkaar. Later uh, scoorden ze ook nog met Music and You, maar dat was een minder succes, joh. Make a wish and throw your cares to the wind Guess we're looking for trouble again To this godforsaken town, we have made it this far, so I don't plan on leaving now. Let me Feel like we could, feel like we could soar to the highest heights. Unapologetic passion. Let me hear roar. Can't nobody, can't nobody tell us what's right. You and me would never understand. When you strike a pose, when you press pause and freeze the frame, while you're ready, you we should win and smile again. Whether it be Barcelona, Berlin, or down for you are scared the antarctica it don't mean a thing. Let me. Etis is gewoon helemaal nieuw. Maar het is uh, helemaal nieuw. Het is een, uh, een Nederlandse band, Secret Rendezvous, zo heette ze staat uit het duo Sietske, Mors en Remy Lau. En die twee hebben elkaar ontmoet op de popopleiding van het conservatorium in Rotterdam. Daar begonnen ze samen te werken in diverse bands. En na het afstuderen richtten ze hun eigen band... Secret Rendezvous op. En uh, ja, ze zijn, uh, als zeggen ze zelf in ieder geval, uh, flink beïnvloed door Frank Ocean, Janet Jackson, Little Dragon en uh, The Weeknd. Nou, dat zijn uh, niet de minste namen natuurlijk. Uh, hun sound kan het best omschreven worden als indie R&B. Secret Rendezvous is al een tijdje uit, maar ja, ik bestempel het toch nog even als, uh, als nieuw. Het is uh, de nieuwe single Never Out of Fashion. Uh, ik ga een, uh, een vergeten plaat draaien. Alhoewel, het is een heel bekend liedje. Het is echt zo vaak gecoverd. Echt De lijst is eindelijk. Ik kan wel een opzomming gaan, gaan doen, maar eigenlijk is het zinloos. Even een paar namen die het, die het hebben, ge, uh, ja, gecoverd: een versie hebben. Barber Streisand, Chad Baker, Tony Bennett, Peggy Lee, The Beatles. Maar de be, uh, bekendste is misschien nog wel van uh, Herb Albert en uh, de Tijuana Brass uit uh, 1965. Uh, maar mijn favoriete uh, versie, die komt uit 1971. Ik denk dat dit mijn favoriete versie is. is van, um, ja, komt van Motown. Birdie Gordy. Hij, uh, hij wist precies hoe je dat moet doen. De um, Supremes en de Four Tops, dacht hij. Als ik die twee, als ik die grote sterren, als ik die nou eens in één studio zet. en ik laat die A Taste of Honey opnemen. dan zou dat natuurlijk een enorm groot succes gaan worden. en een enorm grote hit. Dacht hij. Wegt het niet. De Supremes en de Four Tops. Terwijl die juist daarvoor wel zulke grote hits scoorden. Maar een samenwerking? Nope. Oeh, maar wat oeh, is oeh, dit lekker weg hè? Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Supremes en de Four Tops. Over, I see. I'm back For the honey You, baby You, baby Oh, you, baby You, baby Oh, I'm coming back now, baby I'm coming home, baby I'm Oh, oh What a fantastic version Of The Taste Of Honey je mag zelf kiezen uiteraard, de Supremes en de 4 op zij, uh, zij namen het op. In 1971 kwam het niet verder dan de Tipperade ik snap niet waarom. Maar goed, A Taste of Honey, vaak, uh, vaak gekolvacht, dit was uh, een van de betere versies. Ja, en als je A Taste of Honey hebt gedraaid, dan moet je misschien ook het, uh, het, ja, de dames van A Taste of Honey zelf even draaien. Amerikaanse band rond de zanderes son, uh, Janice, Marie Johnson en uh, Hazel Payne. In 1978 uh, brachten zij een, uh, een liedje uit, dat heette Boogie Oogie Oogie, en dat is heel grappig, want in Nederland deed het bijna niks, daar uh, kwam het tot nummer 34 in de top 40. In Amerika, in de Billboard Hot 100, heeft het drie weken op één gestaan. Het gaat om dit liedje, van A Taste of Honey. Heerlijk! Dit is Boogie Oogie Oogie in Break the Week op Logradio. Zo die bassist. In Nederland, dus een heel klein hitje. In Amerika, drie weken op één: a taste of honey. Boogie Wee Wee. Lekker. Ik boegie, boegie, boegie, dit is uh, Ladies' Night, deze editie van Break the Week. heeft alles te maken met het voetbal. Vrouwen die kijken daar over uh, algemeen wat uh, minder graag naar. Ik kan wel even een, uh, een tussenstandje doen. Het is nu Rust. En het staat 2-0 voor, uh, voor Ajax. Dus dat is in ieder geval mooi. Ondertussen gaan wij lekker door. Met uh, extra veel dames. Dit is nieuw, de nieuwe van Mavis Staples. Eh, uh, Staples en Italië. me one-way ticket never been. I'm rock paper scissors and I'm bound to win. You can't shake me and I ain't no use in trying. Staples, Er komt ook een nieuw album uit. 24 mei gaat dat verschijnen. We Get By gaat het heten. Uh, de eerste single dat was uh, Change. Die is wat steviger. Deze is wat meer soulvoller. De nieuwe zinel van Mavis Staples Uit de staplescinders natuurlijk. En Anytime. Fijn liedje. Heel fijn liedje. Dat ga ik, uh, ga ik sowieso vaker draaien hoor. Ik kijk ook uit naar dat album. Want die maakt nog steeds fijne dingen. De vorige uh, twee jaar terug. If All I Was Was Black. was ook heel goed. Mavis Staples, De nieuwe single Anytime. En dit is...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 Can't make it if we try Just the two of us Just the two of us Just the two of us Building them castles in the sky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 Het lokale regio regionieuws. Het is jammer voor de bezoekers aan de binnenstad van Tilburg, maar de wifi gaat stoppen. Zo heeft D66 raadslid Koen van der Krieken gereageerd. Per direct zet men een punt achter de openbare wifi in de binnenstad en de linten, de bestert en de korvel. Er zijn namelijk wat privacyregels over het wifi-netwerk en die kunnen niet nagekomen worden. Hij is verrast over de rigoureuze stap van het college, zo zegt hij. Ons doel is een openbaar netwerk dat wel aan de wetgeving voldoet. Maar ik snap dat het noodzakelijk is, zo zegt hij. Je kunt niet van de gemeente vragen om zich niet aan de wet te houden. Volgens D66-raadslid moet dit probleem in veel meer steden spelen. Landelijk, maar ook elders in Europa. Er zijn nog maar een paar grote aanbieders en die bedienen veel meer gemeenten. Deze hele maand staat in Brabant in het teken van uniek zwemmen. Meer dan 35 Brabantse zwemaanbieders, ook in deze regio, bieden vier weken lang gratis proeflessen aan voor mensen met een beperking. Van aquajoggen tot onderwaterhockey en waterbasketbal tot aan vrij zwemmen. Op deze manier kan iedereen op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende zwemactiviteiten. Voor de zwembaden die meedoen kunt u kijken op unieksporten.nl zwemmeninbrabant zwemmen in Brabant. Tot besluit het weerbericht. Temperatuur in de regio Goorle en Riel. 13 graden. Het is regenachtig, bewolkt en het zonnetje laat zich af en toe zien. De komende dagen blijft het weerbeeld hetzelfde. De Nachttemperatuur blijft op 8 hangen. En de windsnelheid ligt op 17 km per uur. Tot zover het lokale Omgoorle Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorle.nl Aanstaande zondag is er tussen 12 en 2 weer een nieuwe uitzending van de grote Antikater zondagmiddagshow. Te volgen via Ziggo Kanaal 44, 105.6 FM en lokaleomroepgoorle.nl live. Zorg dat je erbij bent. Uh, tot zondag! Voor de Kunst is het platform voor crowdfunding in de creatieve sector. Op VoordeKunst.nl kun je bijdragen aan campagnes van heel veel verschillende makers.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 The night train! Dus allemaal voetbal kijken jongens. En dan dit missen, dat wil je niet hoor. James Brown, heel lang geleden. Toen kwam het uit, in 1962. The Night Train, James Brown. In de tweede uur van uh, Break de Week op deze, nou, nah, druilige 8 mei 2019. Het is uh, net na 10 uur, 5 over 10. En we gaan nog een uh, uurtje doorfrieken. Break de Week met alleen soul, funk en disco de Mary Jane Girls. Mary Jane Girls, en in my house. Volgens mij in Nederland was dit uh, de, enige, de enige hit, maar wel een hele goede. Ja. Regelijk grote hit, ja, grote hit. Je hoort hem ook nu steeds, We worden nog steeds regelmatig gedraaid. Want het is een lekkere liedje. Het is uh, breed de week met de beste soul, funk en disco. Mary Jane Girls in my house, en dit is de Everett's Wide Band. Let's go, round again. Baby, I'm Voor een solo vanavond. Yeah. Evergrande Band. Ze bestaan nog steeds. Zal een paar hitjes, pick up the pieces, cut the cake. En deze. Everwatch Band uit 1980 van een uh, album Shine, Let's Go Round Again. Er is een uh, nieuw album van uh, Anderson Baak, Ventura heet dat. En daar heb ik al uh, na, meerdere liedjes van gedraaid. King James onder andere, Make It Better, die doet het nou ook heel goed met uh, Smokey Robinson. Vorige week nog uh, de openingstrek samen met uh, Android 3000 van Outcast. Come Home heet die. Dan ga ik je weer een uh, ander liedje van dat album voorschotelen. Dit is track 3 samen met Lella Hathaway. And there's a bag that is reaching too much. Too much, baby Ik ben er helemaal verslaafd aan, uh, aan dat nieuwe album Ventura van Anderson Paak, wat een bonushelpt. Zomaar een liedje van uh, dat nieuwe album dit, samen met uh, Lella Hathaway, dat was uh, de dame die ook vocale deed op deze plaats. Reaching Too Much, zo heet het. Nieuw werk van Anderson Paak staat op het nieuwe album Ventura, wat uh, nou een maandje of uh, nou, bijna twee inmiddels uh, uitkwam. Twee maanden geleden. Fijn album is dat zeg. Veel beter dan uh, de voorgaande Oxnard, dat toch weer meer de hip hop kant op ging. Maar dit is echt meer uh, soulfunk. Dit zijn uh, de Bee Gees, Love You Inside Out. De Bee Gees de Broeders Gip En dan heb ik het over uh, Barry Gip, Maurice Gip en uh, Robin Gip Alleen Barry die leeft nog 72 is hij inmiddels De Bee Gees, dit kwam uh, van het album Spirits Have Flown uit 1979 Uit exact 40 jaar oud En dit kwam dan ook exact 40 jaar geleden de top 40 binnen Er stonden nog meer hitjes op Of ja, eigenlijk wel uh, nou, redelijke hits Tragedy, Too Much Heaven, de, de titeltrack, Spirits Have Flown. Maar dit, Dit Love You Inside and Out, werd maar een heel klein hitje. En kwam niet verder dan uh, nummer 35 in de top 40. Drie weken, maar liefst, stond het maar in, uh, in de lijst. Maar wel leuk om, je, om weer eens te horen in Breek de Week. Heel veel soul, funk en disco. En af en toe ook een mespuntje jazz. Met nu Black Box. Dit is Strike It Up. Black box, de zwarte doos en strike it up. Het uh, 1991, 1991 was het. Ik ga je een uh, nieuwe, ja, iets, weer iets nieuws voorschotelen. Het is uh, de nieuwe single, van Eldo uh, Vanucci samen met uh, Kylie Aldis. Nee, niet Kylie Aldis, Kylie Aldist. Uh, de nieuwe single die heet Get A Hold On This. En Kylie Aldis die kun je misschien nog kennen van uh, haar samenwerking samen met Cooking On Three Burners. Wat dan uh, later dan weer een, uh, een hit werd in de versie van Koens. Uh, This Girl heb ik het dan over. Maar dit is de nieuwe single al van Eldo, Vatnucci en uh, Kylie Aldis. Dit is Get A Hold On This. is de nieuwe zinnoor van Eldo Venucci. Samen met Kylie Allist. Get a hold on this. Ja, hij komt er redelijk goed uit, hè? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. De nieuwe zinnoor van Eldo Venucci samen met Kylie Allist. Get a hold on this. Wat een lekker liedje. Over lekker liedjes gesproken. Terug naar 1980 van het album Triumph. Ik heb het over de Jacksons. Ze zaten inmiddels niet meer bij, uh, bij Motown. Can you feel it stond erop. Ook een van mijn favorieten. Wild right now zou ik binnenkort weer eens draaien. En deze, deze stond er ook op. The Jacksons and lovely one. Via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omhoopgoorle.nl Breek. Oh. De week. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup. Tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gon' taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. into a ball. That's it, that's it, that's it right there. Now beat Deze plaats staat uh, sowieso in uh, mijn top 100 alle tijden. King Curtis, 1967. Toen kwam het uit, het werd, uh, het werd helemaal niks in Nederland. Helemaal niks gedaan. Uh, maar een van mijn favoriete platen ooit is dit. Uh, Memphis Soul Stew. En hij beschrijft eigenlijk gewoon heel mooi hoe je een, een perfecte soul track uh, opbouwt. Het is zijn soul stoofpotje Met uh, nou, voornamelijk bass, drums en uh, nou, flink wat blazers. Mijn gitaar zat er ook in. En wat een geweldige plaat, het bouwt, het bouwt heel mooi op en hij vertaalt het zo heel erg mooi, hij zegt het zo heel erg mooi, en alsof het niks is, weet je wel. King Curtis, Memphis Souls doel daarvoor de Jacksons, Lovely One. Dit is uh, nieuw, de nieuwe Gary Reed is dit. DJ Cozy. Hij is al een jaar of uh, 15 bezig uh, onder die naam, DJ Cozy. Drie jaar geleden toen uh, maakte hij nog een hele fijne ja, radio edit voor uh, Operator van uh, Lapsley. En nu heeft hij uh, het All albi Over van Gary Reed onder, uh, onder handen genomen. Het is uh, de nieuwe zinel en ik vind hem heel erg fijn hoor. Ja, ik vind hem heel fijn. Daarvoor uh, King Curtis en Memphis Soul Stew. En dit is uh, die andere King Curtis. En dan heb ik het natuurlijk over Curtis Mayfield, want je dacht dat het tegenviel, maar nee, het valt dus echt uh, reuze mee. Bij deze Break de Week. Alleen maar soul, funk en disco. En af en toe een mespuntje jazz en dus ook af en toe iets nieuws. En dit is de Ladies Night. Veel dames gedraaid uh, vanavond. Alles te maken met het voetbal, want ja. Hè? Mannen die zitten voor de tv. Curtis Mayfield, Moving Up, Superfly en deze Pushman werden allemaal geen hit hier in, uh, in Nederland. Maar wat een klassiekers en wat een goede songs. Curtis Mayfield en de eerste vier studioplaten zijn nu opnieuw uitgekomen als uh, ja, dikke box. Dus uh, ja, veel luisterplezier. Curtis Mayfield en, uh, en Pusherman en dan gaan we even terug uh, naar de 90s, even terug naar de jaren 90. En vorig jaar werd dit een, uh, een hit in de nieuwe versie, de dansversie de, de, van uh, Lucas en Steve. Dan heet hij I Could Be Wrong. Maar dit is het origineel, alweer 25 jaar oud, uit 1994. Brandy, I wanna be down. fijn, hè? 1994 En uh, samen met uh, mijn zusje Monika scoorden ze best wat hits. Maar dit was uh, Solo, I Wanna Be Down. Ik laat je nog uh, voor de laatste keer vanavond iets nieuws horen. En dit, uh, dit is zo prachtig, echt waar. Dit komt binnen nog. Zo prachtig. Jaws Bradley, de nieuwe al Lonely As You Are. I Mine. As lonely as you are, it ain't bad as mine. You think you've been suffering, but suffering is mine. As Don't no mean loneliness But I know you will, Mama Wherever you at in heaven Please Hold a space for me I'm walking this planet mama Like you taught me to do I'm walking Trying to find you mama One day when God says well done, please be at the gate waiting for me with your mama, grandma, Rohanna Green, Jade Everett, and so many more. No, no, no, no, no, baby. Uh. I love you. And this Some is from Charles Bradley. Bradley. Hope this one, one day... Get out, get out to the, the world. De screaming Angel of Soul. Zo werd hij genoemd. Hij was uh, jarenlang was hij, uh, James Brown imitator... En op zijn vijftigste, toen brak hij in één keer door. Um, toen uh, kreeg hij een platencontract. Hij uh, was ja, la, la, ja, jarenlang was hij, die James Brown imitator. Die zag je als klein jongetje, zag je die live. En toen dacht hij van, dat wil ik ook. En hij kreeg uh, op zijn vijftigste, heel laat, kreeg hij een, uh, een platencontract. En uh, die uh, platenmaatschappij had eigenlijk maar één voorwaarde. Uh, we willen best uh, ja, jou betalen. Maar dan moet jij wel je eigen stijl ontwikkelen. Dat heeft hij gedaan. Charles Bradley. Hij is uh, anderhalf jaar geleden uh, ja, overleden aan die verschrikkelijke ziekte met elkaar. En uh, later, uh, net voor zijn dood, heeft hij nog wat uh, materiaal uitgebracht. Vorig, eind vorig jaar kwam er nog een, uh, een heel studioalbum album uh, postuum uit. En uh, dit is nog, uh, nog een los liedje van hem, uh, Charles Bradley. Prachtig is dit. Uh, Lonely as you are. Die kwam wel even binnen nog, moet ik wel, uh, moet ik wel eerlijk zeggen. En dan, dit uh, zou ongetwijfeld ook wel een inspiratie voor hem zijn geweest. Dat kan eigenlijk niet anders. Ik heb het over Otis Redding. Even back to the 60s. Lang vervlogen, lang vervlogen tijden. 1965 om precies te zijn. Otis Redding. En I can't turn you loose. Dit this wedding and uh, I can't turn you loose. Je hebt vast wel eens gehoord over de 27 Club. Artiesten die uh, maar 27 jaar oud werden. Deze man die werkt niet eens 27. Hij kwam om uh, 26-jarige leeftijd om bij een uh, vliegtuigcrash. O, oh, this wedding en I can't turn you loose. Um, op dit moment, ja, ik wil eigenlijk nog net uh, voor het einde van de show, ik, ik, heb nog, ik heb er nog eentje voor je, nog even een tweede en laatste update geven, oeh, dat is pijnlijk, van uh, Ajax Tottenham. Um, het was uh, even heel lang 2-2, het is nu 2-3 voor Tottenham en Ajax die won uh, met uh, 1-0 uh, uit, dus het staat nou cumulatief 3-3. Um, dus dat betekent dat waarschijnlijk een verlenging er aankomt. Want ze zitten nu uh, in de 98e minuut speeltijd. Ja, ze hebben 7 minuten extra gespeeld uh, in de tweede helft. Um, nou, dus ja, dat wordt vervolgd. Spannend, spannend, spannend, spannend, spannend. Wie moet er tegen Liverpool? Nou goed. Tot zover uh, Breek de Week. Ik spreek je heel graag uh, volgende week weer. En anders uh, komen de vrijdag bij het Downy Top. En zoals gezegd, ik heb er nog eentje voor je. Dat is de taal die we allemaal spreken. Uit 1983, top 10 net. Pickback. Papa's got a brand new Pickback.